Maar ook andere factoren waren van invloed, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jullie was ook kleding iets duurder. Uh, daarnaast hadden ook de beltarieven nog weer een, uh, ja, een stuwend effect op de inflatie. Aan de andere kant zijn de gastarieven verder verlaagd door de lagere wereldmarktprijzen van uh, aardgas. En dat drukte de inflatie nog enigszins. Maar het kon niet voorkomen dat de inflatie toch weer twee tienden is opgelopen. De prijzen in Nederland stijgen veel sterker dan die in de rest van Europa. De gemiddelde inflatie in de eurozone bleef in juli gelijk op 1,6 procent.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 Het apparaat, de Real Pocket moet zo snel mogelijk worden vervangen door een moderne variant, zegt vakbond FNV-Spoor. Ik vind dat NS nu gewoon gaan investeren. En moet ik nu gewoon gaan investeren in goed duidelijke apparatuur. Er is genoeg apparatuur in de handel, bedoel ik...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 Vandaag is er een einde gekomen aan de Ramadan, de vaste maand voor moslims. De afgelopen maand mochten ze van zonsopkomst tot zonsondergang niet eten of drinken. Doordat de Ramadan dit jaar midden in de zomer viel, hadden de gelovigen het extra zwaar. Nu de Ramadan is afgelopen, vieren de moslims het suikerfeest. Vanochtend begon dat traditionele feest met het drinken van thee en het eten van zoet gebak, zoals baklava. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar in het oosten komen eerst nog wat wolkenvelden voor. Kleine kans is daar op een bui. In de rest van het land blijft het droog. 20 tot 22 graden wordt het bij een matige noordwestenwind. Morgen opnieuw buien, maar ook wat zon. Middagtemperatuur net boven de 20 graden. Verkeersinformatie, John Bakker. Met problemen op de ring van Amsterdam, de A10. Er zaten ze Volendam en Zeeburg, 4 kilometer file. Na een ongeluk is de weg tussen Nieuwendam en Knooppunt Watergrasmeer helemaal afgesloten. Omrijden kan het beste via de koentenol. Dan nog files op de A27 vanuit Gorkem naar Breda. Bij knop het Sint annebos 3 kilometer. Doorzaak is een file op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Er staat bij Knop het nog 4 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer vrij. Vara Radio 1. De gids.fm. De Goedemorgen. Deze week richten wij de blik op de wereld van de wetenschap. En nemen we steeksproefgewijs de stand van het onderzoek op. Vandaag de vraag wie toch de vrouwen van Oranje zijn. Van Willem, wel te verstaan. En we gaan verder met onze serie Stadsgezichten. Na de Bijlmerbaaiers, de Haagse Poort en de Eindhovense Lichttoren... is het vandaag de beurt aan het erfgoed van de toekomst. En dat vinden we in Zaandam. En dat groen? Ja, dat is Saanse, een beetje saanse schansen euh, gehalte, net als het hotel. Ja. Het is echt wel apart. Je hoort verschillende verhalen. De een vindt het mooi en de ander niet. Ja. Maar ja, dat hou je. Naar het Saanse dus. Klik maar. Surf naar de .fm. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... liet vorige week twee hongerstakende asielzoekers uitzetten naar Guinea. Maar hoe worden ze daar opgevangen en wiens verantwoordelijkheid is dat... Vandaar vandaag onze stelling, de Nederlandse overheid moet die opvang goed regelen. Waar of niet waar? Ja, waar, zegt Mijndert Stelling, advocaat van de twee uitgezette mannen. Goedemorgen. Um, Goedemorgen. Hoe, zijn, hoe zijn deze mannen opgevangen daar in Guinea? Uh, ze zijn in eerste instantie uh, per ambulance naar een kliniek gebracht. Uh, maar daar uh, was niet voor betaald, dus ze stonden de volgende dag weer buiten.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 En er is niet betaald voor de verzorging. Want even voor de goede orde, de rechter had dat ook echt geëist op het moment dat de mannen op het vliegtuig werden gezet? Uh, van de zijde van de dienst terugkeren en vertrek was de rechter voorgespiegeld dat dit geregeld uh, zou zijn. En op basis daarvan heeft de voorzieningenrechter ingestemd met hun uitzetting. Wat is er nu met de mannen gebeurd? Want ze zijn, zo zei u al, na één nacht weer op straat komen te staan. Dankzij particuliere hulp zijn ze ondergebracht in een uh, hotelletje. Um, dat betekent dus dat ze geen geneeskundige verzorging uh, voortdurend uh, rond zich hebben. Uh, en er is een uh, arts gecontacteerd om toch voor enige begeleiding uh, zorg te dragen. Maar dat is het. En dat wordt dan allemaal bekostigd door particulieren? Dat wordt bekostigd uh, vanuit particulier initiatief. En hoe zijn ze er aan de... toe? Zwicht. Uh, de eerste nacht zijn ze helemaal uh, lek gestoken door uh, muggen. Dat is uh, in dat gebied uh, bijzonder gevaarlijk, zeker voor verzwakte mensen. Want het is een gebied waarin een uh, virulente vorm van gele koorts heerst. Dus uh, uh, ja, dit is een uh, bijzonder slechte start voor hen. En uh, ze hebben momenteel een ernstige vorm van diarree. En dat is uh, zeker met hun uh, verzwakte uh, positie, uh, uh, uh, uh, gez gezondheidspositie, een zeer slechte zaak. Zij krijgen dus niet de zorg die wel is toegezet. Wat kunt u daaraan doen? Ik heb uh, vandaag de staatssecretaris gesommeerd om uh, alsnog actie te nemen wat dat betreft... en te zorgen dat uh, die zorg wordt betaald. En heeft u al uh, van hem een reactie gekregen? Nee, want ik heb de sommatie net vanmorgen de deur uitgedaan, want uh, ik uh, kon niet eerder uh, duidelijke stappen zetten dan nadat ik uh, vanuit Conakry de, de uh, nodige gegevens had uh, verkregen. Conakry, en, dat is de hoofdstad van Guinea? Ja, en uh, de communicatie met uh, Conakry is uh, niet uh, zeg maar zoals de communicatie binnen een westerse land. Maar ik mag toch verwachten dat u heel snel een antwoord eist? Ik heb uh, gevraagd aan de staatssecretaris om vandaag nog te reageren. En hoe snel kan het dan geregeld zijn op het moment dat er misschien een toezegging komt... om die mannen wel die goede medische zorg te geven? Nou, het, het punt is dat uh, in, in landen als Guinea geneeskundige verzorging vooraf of direct moet worden betaald. Als die betaling meteen wordt geregeld, dan kan het, uh, kan het ook heel snel uh, geregeld zijn. En mocht een antwoord uitblijven, wat dan? Ja, dan uh, kom je in een normale juridische uh, uh, procedure terecht. Dus een kort geding. Hartelijk dank. mijn Stelling, advocaat van de hongerstakende asielzoekers Tjeikba en Issa Koulibaly. Graag gedaan. Sorry. A nice day van de Stereofonics. De Anna van Egmond, Anna van Saxen, Charlotte de Bourbon en Louise de Colligny. Namen die u misschien niet zeggen, maar toch een belangrijke rol hebben gespeeld... in de vaderlandse geschiedenis. Historica Femke Deen is bezig met een onderzoek naar deze vrouwen van Willem van Oranje. Want dat waren ze, mevrouw Deen. Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik ze hoor, die namen, um, dan gaat er ergens een belletje af. En dan zie ik een straatnaambord met bijvoorbeeld het Louise de Collignyplein. Dan houdt het een beetje op. Is het heel erg dat ik eigenlijk verder niet zo goed weet wie die vrouwen waren? Uh, nou, heel erg zou ik het niet willen noemen natuurlijk. Maar het is wel heel goed dat daar verandering in, in uh, wordt gebracht. Uh, denk Door ik. u? Dus. Ja, hoop ik, hoop ik. <laughs> uh, de vier vrouwen van, van, van Willem van Oranje, um, dat doet u onderzoek naar. Ja. Maar niet alleen uh, zijn echtgenotes, hè? Nee, klopt. Uh, hij had ook negen uh, wettige dochters... Uh, waarvan we het bestaan weten. En uh, um, hij uh, vermoedelijk geen, geen onwettige dochters... want hij had één onwettige zoon en die behandelde hij wel uh, uh, goed. Dus als hij een onwettige dochter had gehad... dan denk ik dat wij dat wel hadden geweten. Um, negen wettige dochters dus, die ook uh, op hun eigen manier... allemaal een belangrijke rol hebben gespeeld in de, in de vaderlandse geschiedenis... En vrouwen waren in de 16e eeuw. Precies. Waren zij zo belangrijk? Even los van uh, of ze een familieband hadden met Willem van Oranje... maar vrouwen in het algemeen. Hoe, hoe belangrijk was hun rol? Nou, je, je ziet dat bij uh, vrouwen van hoge adel... wat, wat zij uh, natuurlijk waren... dat die een behoorlijk belangrijke rol speelden. Uh, een, een rol die wij... Uh, nu, ja, of, of heel lang uh, uh, onderschat is geweest. Omdat uh, toch de, voornamelijk de, de aandacht uitging naar de grote heroïsche daden op het slagveld. Uh, van Willem van Oranje zelf en van zijn twee zoons. Ja. Um, maar zij hebben wel degelijk een, een belangrijke, uh, hadden wel degelijk een, een belangrijke rol in die, uh, in die periode. Uh, en in de conflicten die toen ontstonden. Dus het ontstaan van de Republiek, de Nederlandse opstand. Um, uh, en goed, ja, dat is, dat is waar mijn, mijn onderzoek uh, met name over gaat. Dus er is wel veel onderzoek gedaan naar die vrouwen van Willem van Oranje en ook naar zijn dochters. Al veel minder, maar ook al wel, uh, wel wat. Naar nou ja, goed, naar hun levensgeschiedenis, hun levensloop, uh, de rol die ja, of, of het huwelijk al dan niet gelukkig was. Dat is natuurlijk allemaal interessante informatie. Want alles wat met Willem van Oranje te maken heeft, wordt interessant gevonden. Maar uh, er is nog maar heel weinig gedaan met uh, het gegeven dat zij ook. Op, uh, met de instrumenten die zij tot hun beschikking hadden, uh, invloed uitoefenden op de, op de politieke gebeurtenissen en op de religieuze gebeurtenissen. Wat konden zij doen op het moment dat Willem van Oranje daar inderdaad op het slagveld stond? Nou, uh, uh, sterker nog, uh, dat was een, uh, voor hun een periode of een tijd waar, waarin ze veel, uh, veel meer armslag hadden, omdat zij dan uh, de, de, financiële, de financiële zaken van die enorme bezittingen die hij. Uh, had uh, moest, moest regelen. De man is van huis en zij moeten het verder maar regelen. Ja, dus je ziet dat ze dan de financiële zaken beheren. Uh, ook een soort, bemiddelings, uh, be, soort bemiddelaars zijn. Dus een soort bemiddelingspositie innemen. Uh, tussen mensen die, uh, die nou ja, uh, lid zijn van zijn hofhouding. of die iets willen van Willem van Oranje. en, uh, en Willem van Oranje zelf. Dus daar, die, die in de correspondentie tussen Willem van Oranje en zijn vrouw. zie je dat. Dat zij uh, daar een belangrijke rol in speelden. Uh, nou Ze ja, werden dus ook heel serieus genomen. Ja, zeker. Ja, ja. Veel serieuzer, denk ik, dan wij uh, heel lang hebben gedacht. En, en in de geschiedschrijving is nu wordt daar nu wel steeds meer aandacht aan besteed. Aan, aan en vrouwen van hoge adel die die uh, nou ja, toch een bepaalde politieke invloed konden hebben. Maar het is, er is toch nog heel veel te, te onderzoeken. en uh, ja, Vooral ook die vrouw van Willem van Oranje. Die, die, die hebben allemaal een soort, soort, soort reputatie uh, ge, uh, gekregen... die, die, die mijns zin niet helemaal verdiend is... en die ik uh, nu hoop te, te gaan veranderen. Uh, <laughs> dat is een, een, een grote taak. Um, waarom heeft nog eigenlijk niet iemand die al eerder op zich genomen... waarom weten we zo weinig? Um, of niet genoeg? Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat dat, dat uh, al te maken heeft met wat ik al eerder zei. Met het feit dat het uh, dat, uh, dat, dat geschiedverhaal over de, over de Nederlandse opstand. Dus de 80-jarige oorlog en, uh, en Willem van Oranje. Die, de, focust zich heel erg op, op, uh, nou ja, op, de, op de grote mannen. Uh, die uh, natuurlijk inderdaad een hele belangrijke rol hebben gespeeld. En uh, nou ja, je ziet dat er in de afgelopen decennia wel een tendens is geweest... om ook meer die rol van vrouwen daarin te betrekken, of daarbij te betrekken. En uh, nee, goed, uh, daar, daar, daar surf ik op mee, uh, zal ik maar zeggen. Um, ja, dus uh, je, je, je vraagt. Uh, ja, waarom wij toch hey, je, je, zegt, je zegt zelf van, nou ja, um, eigenlijk is het een grote man die altijd die aandacht krijgt, ja. Willem van Oranje. En nu gaan we toch iets meer over die vrouwen te weten komen. Uh, want zij waren ontzettend belangrijk. Um, dan denk ik ja, dat daar nooit iemand eerder op dat idee is gekomen... van, goh, we eens kijken wie de stille kracht was achter die grote man. Maar goed, ja. dat, dat gaat nu dus wel ja. onderzocht worden. Ja, dat is de, dat is, uh, dat is de, de bedoeling in ieder geval. En uh, ja, um, zoals ik al zei, is er natuurlijk wel degelijk aandacht besteed aan die vrouwen. En, en, uh, maar wat heel grappig is, is dat je ziet bijvoorbeeld... Uh, bijna alle correspondentie van Willem van Oranje is, is uitgegeven, of veel ervan. En ook de correspondentie met zijn, die hij voerde met zijn vrouwen... Uh, je ziet bijvoorbeeld in, dat in de correspondentie met zijn eerste vrouw... Anna van Egmond, waarover we eigenlijk nog het minst weten... want er zijn alleen brieven van hem bewaard gebleven aan haar... en niet andersom... Uh, je ziet dat in die, die uitgaven van zijn correspondentie. dat hele stukken zijn weggelaten. die die. Uh, degene die dat, dat uitgaf, dat was Groen van Prinsterer. die dat, dat niet interessant vond. En dat zijn dus juiste gedeeltes bijvoorbeeld over. Uh, over de afhandeling van financiële zaken. Uh, maar ook uh, uh, ja, over. liefdesverklaringen of. of, of uh, verklaringen dat, dat ze elkaar missen. Uh, en dat soort zaken. Terwijl dat. Uh, die, dus die bronnen zijn allemaal wel bestudeerd. maar niet vanuit het oogpunt van. Uh, ja, de, de manieren waarop die vrouwen uh, in invloed konden uitoefenen. En, en uh, dat ook, ook deden en daar, dat, dat, dat dat ook van ze werd verwacht... maar dat ze dat ook zelf wilden. Dus dat, ja, door die bronnen opnieuw te bekijken... Uh, krijg je een heel ander beeld van die huwelijken... en van, van die rol, positie van die vrouwen. Vier vrouwen zijn er geweest, vier keer getrouwd. Willem ja. van uh, dat was heel normaal in die tijd? Ja, nou, het was, het was ook zelfs de plicht om te, om te hertrouwen uh, als, uh, uh, nou, als de echtgenoot of echtgenote overleed. Uh, in dit geval is de eerste uh, echtgenoot van Willem van Oranje is, uh, is redelijk jong overleden. Ze was 25. Van de tweede echtgenote is hij gescheiden. Dat was geen gelukkig huwelijk en zij is uiteindelijk gestorven in een dicht gemetselde kamer. Wat we weinig mensen weten. Uh, uh, Dat was een heel naar eind. geworden, uh, ja. Ja, dat is, dat is een heel, heel naar, naar einde. En hij is toen uh, hertrouwd met een Franse non... Die, uh, was, uh, die zich had bekeerd tot het protestantisme. En uh, zij overleed ook, tragisch... omdat ze hem heel erg had verzorgd na een aanslag. Uh, en hij kwam er weer bovenop, maar zij niet... Uh, vanwege uitputting uitputtingsverschijnsel denkt men. En uh, zijn laatste vrouw is er maar een jaar mee getrouwd geweest. Maar dat was dus... Nee, de, ook vrouwen hertrouwden vaak twee, drie keer. Uh, dat was ook een manier, een soort politiek instrument om, uh, om die, die adellijke families uh, uh, in stand te houden... om die status, die positie van die adellijke families in stand te houden... om bezittingen te vergroten, maar ook om politieke allianties aan te gaan. En dat is dus ook een van de instrumenten die die, waar die vrouwen heel handig werden ingezet. Niet alleen als pion, dus als, als, als passief voorwerp voor, voor, die, voor die huwelijken... maar ook in het, in het uh, uh, onderhandelen of, of, over die huwelijken. En die Louise de Coligny, dus de laatste vrouw van Willem van Oranje bijvoorbeeld... Die was uh, echt een soort huwelijksmakelaar. En die heeft voor twee van haar stiefdochters... dus dat waren dochters van uh, Charlotte de Bourbon, van de derde vrouw... die dus zo jong overleed... Um, heeft zij hele succesvolle huwelijken ge, uh, gearrangeerd... met uh, hoge Franse uh, hugenoten En uh, waardoor de, de, de, de, nou ja, de relatie tussen het Franse Hof en de Republiek... En de Nassau-dynastie dan, met name in de Republiek werd aan, verder werd aangetrokken. Een ander huwelijk, met een van die stiefdochters, heeft ze gearrangeerd met een Duitse een, een keurvorst. Dus uh, op, die, op die manier werden vrouwen of, of, of, of gebruikten vrouwen ook hun ja, soort indirecte, informele macht om, uh, om, om, om hun dynastieke uh, ja, ambities te verwerkelijken. Klinkt wel heel kil. Ja, dat, dat was het ook. Maar dat was, uh, dat was niet slecht, dat dat kil was. Want dat hoorde erbij. En dat, ja, dat is natuurlijk wel heel verleidelijk om... om vanuit onze eigen uh, perspectief, 20 ste 21 ste eeuwse perspectief... te kijken naar die huwelijken en te denken... nou, dat, uh, wat, wat ging dat er zakelijk aan toe? Waar is de liefde? Waar is de liefde, inderdaad. En die, uh, maar die was er soms wel degelijk. Maar dat was zeker niet het hoofddoel van het huwelijk, nee. In ieder geval niet in die hoogadelijke kringen. Uh, daar, daar hing gewoon te veel uh, van af. Je ziet ook dat er wel... Uh, uh, er zijn wel mensen, die uh, uh, mannen en vrouwen, die met elkaar... Uh, um, uh, er vandoor gaan, dus die uh, tegen de zin van hun familie met elkaar trouwen... omdat ze verliefd op elkaar zijn geworden. Maar dat wordt echt, uh, dat wordt, dat wordt echt afgekeurd. Uh, omdat dat uh, niet goed is voor de familie... en voor, de, voor het voortbestaan van de dynastie. Daarmee en dat... tas je ook een beetje de sociale ladder aan eigenlijk. Precies, precies. en de positie van de familie in, in dat web... Van, uh, wat ook zich over heel West-Europa uitspreekt. Uitsp en of, of uitgesponnen was en waarin elke familie constant bezig was met uh, zit ik nog in de juiste positie. En dan kwam natuurlijk de Nederlandse opstand nog eens doorheen en daar moest Willem van Oranje ook uh, steun zien te krijgen voor, voor die opstand bij buitenlandse vorstenhuizen. En daar waren ook die huwelijken en die vrouwen weer heel erg belangrijk voor. En dat was niet een, een rol die hij uh, ze alleen toebedacht, maar die ze ook zelf op zich namen, ook vanuit uh, godsdienstige overtuiging, bijvoorbeeld. Charlotte de Bourbon, die was echt een overtuigde uh, protestantse vrouw. En uh, haar dochters ook. Dus die noemden zichzelf ook staatsvrouwen. Omdat ze zich uh, nou ja, op, op hoog niveau uh, bezig hielden met, uh, met, met politiek. Met uh, adviseren van de Franse koning bijvoorbeeld. En, maar ook met uh, bescherm, ja, beschermvrouwen zijn van, van protestantse instellingen. En van, van andere protestantse vervolgden in andere landen bijvoorbeeld. Maar voor Charlotte de Bourbon verliet hij zijn tweede vrouw Anna van Saxen. Dus... Nou, daarover is nog, daar, daar wordt wel over uh, de vraag of dat echt precies zo is gegaan... of hij zich voor, voor een Anna van Saxen liet scheiden... Uh, alleen om Charlotte de Bourbon te trouwen of omdat het sowieso... Uh, dat is, nog niet helemaal, het is mij in ieder geval nog niet helemaal duidelijk, maar dat, dat hoop ik wel duidelijk te krijgen. Want dan uh, zou het strategisch belang opeens ondergeschikt zijn gemaakt aan de liefde ja, toch? Ja, dat is inderdaad. Charlotte de Bourbon is, uh, wordt wel gezien ook echt als de uitzondering, Want voor haar was er eigenlijk niet echt een... Uh, de, de, ja, het was eigenlijk zelfs helemaal niet slim voor hem om te trouwen met Charlotte, Charlotte de Bourbon, omdat heel veel uh, mensen uh, om hem heen te er tegen waren dat hij iemand uit een, een uh, uh, uh, ja, of dat hij toenadering zocht tot de Fransen. En daar, daarbij was hij ook nog eens een keer uh, uh, uit een katholieke familie en had ze zich afgewend van haar katholieke familie. Dus er was, niet om, ja. Te, ja, er was niet zoveel te halen. Dus dat wordt wel gezien als echt het enige huwelijk waar dat echt uit liefde is gesloten door Willem van Oranje. Was het een leuke man om mee te leven, Willem van Oranje. Ja, als hij er was, misschien wel, maar dat was hij, was hij, hij heel natuurlijk vaak niet ook zo. Nee, hij was er ook heel vaak niet. Nou, dat, we, dat weet ik dus niet. Ik, ik, ik weet wel dat Anne van Egmond, waar ik nu de afgelopen periode vooral uh, veel onderzoek naar heb gedaan... dat die veel klaagt, of dat maak ik dan op uit de brieven die, zij, uh, die, zij, uh, of die hij aan haar stuurde en waarin hij haar dan antwoordde... Um, dat zij veel klaagde en ongelukkig was over het feit dat hij er weinig was. En hij was in die periode, was de opstand nog niet begonnen, maar was hij wel veel aan het front in uh, Frankrijk. En uh, of, of wat nu België is, dan in de oorlogen met Frankrijk, uh, die toen werden uitgevochten. En daar had zij het wel heel zwaar mee. Ja. En uh, later deden ook wel geruchten de ronde dat dat, dat een ongelukkig huwelijk was geweest. Omdat hij, uh, ja, dat, dat kampleven, dat legerkamp, dat was echt. was natuurlijk aan de ene kant afzien. Aan de andere kant was het ook één uh, groot feest met uh, uitgebreide banketten en. Een, en, en, en daar waren ook, uh, was ook altijd een hele. Een grote groep van, van muzikanten en, en vrouwen en prostituees en zo bij aanwezig. En dat hij dat, hij dat toch. een wel... liederlijk bestaan. Ja, en hij was natuurlijk ook gewoon pas 18 toen ze trouwden. En, en 25 toen ze stierf en zij ook, dezelfde leeftijd. Dus dat ja, dat, dat, dat was natuurlijk, uh, dat waren wel zijn wilde jaren, tenminste, zo, zo werd dat gezien. Zo daar die geruchten gingen. Uh, en later uh, bij Charlotte de, uh, bijvoorbeeld Charlotte de Bourbon... Toen zijn derde was, vrouw? Zijn derde vrouw, inderdaad. Um, die, de, de, toen, toen die, die inspireerde hem ook op godsdienstig vlak... Uh, daar, toen was hij een, een toegewijde uh, echtgenoot. En dat, dat spreekt ook uit zijn brieven. Uh, Louis de Coligny schijnt ook helemaal niet ontevreden te zijn geweest. Maar voor die eerste twee vrouwen, Anne van Saksen ook. Want bij Anne van Saxe uh, heeft hij haar hele erfenis. Want zij was ook een rijke uh, erfdochter. Heeft ze haar, bijna haar hele erfenis erdoorheen gejaagd. Om die op, opstand te kunnen bekostigen. En om een leger te kunnen te kunnen opbouwen. En daar was zij weer fel op tegen. En zij probeerde op allerlei manieren... haar financiële onafhankelijkheid terug te krijgen. Waar, waar zij vond dat zij als erfdochter recht op had. Maar daar dankte hij dan weer zijn successen aan. Precies. Uh, omdat hij dat geld van haar had uh, meegenomen. Ja, deel van zijn successen. Ja, ja. Ja, ja, ja, dus dat... Uh, ja. Dus er zitten dus twee kanten aan. Ik denk dat hij in die beginperiode... niet zo'n uh, fijne echtgenoot zal zijn geweest. Maar dat... Uh, Um, die, bij Anne van Saxe speelde natuurlijk ook mee dat ze gewoon ook een heel lastig karakter uh, schijnt te hebben gehad. Dus dat, uh, dat botste dat nog wel eens. Wie ja, ja. is nu de meest interessante figuur van alle vrouwen? Nou ja, dat is een uh, goede vraag. Want dat, uh, we, we hebben het nu inderdaad vooral over de echtgenoten gehad. maar wel, Er zijn meer familiebanden. Precies, die, die dochters waar ik het al even over had. En de interessantste daarvan vind ik ver uit Maria van Nassau. En dat was de oudste dochter van Willem van Oranje. En de enige dochter van Willem van Oranje en Anna van Egmond. Uit zijn eerste huwelijk? Uit zijn eerste huwelijk dus inderdaad. En uh, zij had een oudere broer, Philips Willem. En Philips Willem werd uh, bij het uitbreken van de opstand gevangen genomen... door uh, Philips II en naar Spanje gestuurd. En heeft daar 28 jaar uh, in gevangenschap doorgebracht. Uh, intussen was hij wel de wettige erfgenaam... van zo'n beetje alle bezittingen van, uh, van Willem van Oranje. En Maria van Nassau was een hele sterke en ook hele eigenzinnige en emotionele vrouw. Dat blijkt uit al haar brieven. Wat het natuurlijk heel uh, smeuïg maakt allemaal... Um, maar um, zij, zij probeerde die erfenis voor haar broer te bewaken... tegen Maurits, haar halfbroer, die... Uh, wel nog in de Nederlanden was en die probeerde die, die opstand van zijn vader uh, die oorlog tegen Spanje voor te zetten. Want Maurits was ondertussen weer geboren uit het huwelijk met Anna van Saxe, zijn Precies. tweede vrouw en die dacht, goh, die erfenis, die wil ik ook wel. Ja, nou ja, goed, of, of dat uit hebberigheid was of uit een soort ook weer dat die dynastieke besef van het is belangrijk dat al die bezittingen nou ja, bij elkaar blijven en dat dat niet te veel versnipperd raakt, dat, dat weet ik niet. Uh, ik, ik vermoed dat laatste eigenlijk. Dus het, dat, dat is, het voert te ver om hem naar allerlei uh, vuigen motieven in de schoenen te schuiven. Maar um, ja, hij, hij, hij, hij maakte zeker inbreuk op die, uh, op die erfenis. En Anne van Buren verzette zich daar extreem fel tegen. Dat is heel, uh, ja, voor de historicus dus heel leuk om te zien. Voor haar was dat ongetwijfeld niet zo. Maar zij vocht dat uit tot aan de Hoge Raad. En uh, de Staten-Generaal raakte erbij betrokken. En um, ja, zij probeerde er alles aan te doen... Om die, en vooral dat, uh, om, om, om die bezittingen voor haar broer te bewaken. En uh, uiteindelijk bleef ze met het graafschap Buren over... waar ze dan vanuit haar moeder, Anne van Egmond... Uh, uh, nog wettelijk recht op had samen met haar broer. Uh, dat, dat, dat, dat, dat bleef als enige over. En daar is ze, heeft ze dus ook de laatste periode van haar leven gewoond. En al die tijd bleef. Maria van af... Nassau, gravin van Bury hield een heleboel bijeen eigenlijk. Nou ja. Nou ja, ze of... probeerde dat. En... Ja, nou ja, ze, ze probeerde het bijeen te houden voor haar broer. Maar vanuit. Die o... gevangen zat in Spanje. Precies, ja. vanuit het oogpunt van, van Maurits. Uh, zetten ze de juiste. Of, of, of probeerden ze het juiste te verhinderen dat dat het zich onder zijn uh, beheer allerlei, allemaal als een, als een soort eenheid kon uh, voegen. Dus dat, ja, daar werd verschillend tegen aangekeken. Maar zij voerde een, echt, een, echt een, uh, een harde strijd uh, tegen, tegen haar halfbroer. En daar is nog heel weinig over bekend. Terwijl dat wel heel veel, van, heel veel invloed is geweest... Op de, ja, op, de, op de hele opbouw van die dynastie van de Nassau's. Dus dat is... Uh, zij wordt ook de leidraad in uw boek. Ja, Mag ik lot. wel verklappen? Ja. Um, dat moet nog komen. Um, wanneer ziet dat het levenslicht? Ik hoop dat dat, <laughs> ik hoop dat, dat in het najaar van 2015 uh, zal verschijnen bij uitgever Atlas Contact. Um, dus daar heb ik dan nog een periode van onderzoek voor en een periode om te schrijven. Dus dat, daar ga ik heel hard mijn best voor doen. Het zijn een hoop familiebanden die ontrafeld uh, nog ja. moeten en kunnen worden. Ja. Femke Deen, historica en bezig met het boek De Vrouwen van Willem van Oranje. Hartelijk dank. Ja, dank u. Half twaalf, ja, is precies. Hey. Dorot Megens is aangeschoven met het NOS Journaal. Het laboratoriumonderzoek in Roemenië heeft geen definitief uitsluitsel gegeven... over wat er is gebeurd met de schilderijen die vorig jaar uit de kunsthal in Rotterdam zijn geroofd. Zeker is dat er olieverfdoeken zijn verbrand, maar de experts kunnen niet aantonen welke. In Roemenië staan volgende week zes verdachten terecht voor hun rol in de roof. Het aantal besmettingen met mazelen is gestegen naar 921. Dat zijn er 141 meer dan vorige week, meldt het RIVM. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk veel hoger... omdat lang niet alle patiënten naar de dokter gaan. Afgelopen maanden zijn zeker 11 mensen opgenomen in het ziekenhuis. De inflatie is vorige maand gestegen naar 3,1 procent. Dat is het hoogste niveau sinds september 2008. Dat is vooral te wijten aan de stijging van de huurprijzen en de duurdere telefoon- en internetdiensten. Ook voor kleding moet meer worden betaald. Auto's daarentegen zijn juist goedkoper geworden. En vandaag is er een einde gekomen aan de Ramadan, de vaste maand voor moslims. De afgelopen maand mochten ze van zonsopkomst tot zonsondergang niet eten of drinken. Nu de Ramadan is afgelopen, vieren de moslims het suikerfeest. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. John Bakker heeft voor u de verkeersinformatie. Met uh, één file. Die staat op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Volendam en Knoop het Watergraasmeer. Zes kilometer na een ongeluk. Omrijden kan via de Koentunnel. Dit is de gids.fm. Met Deborah Bleckenhorst. De zometeen de strijd van een Australisch dorpje tegen een mijngigant. Maar nu is eerst hier Stevie Wonder. is that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 Onze verslaggevers zijn dagelijks onderweg... en zien ze allemaal aan zich voorbij trekken. Ze staan er nooit bij stil, maar dat doen ze deze zomer wel. Deze week was het al de beurt aan Eindhoven, Amsterdam en Den Haag. En als je een paar jaar geleden met de trein naar Alkmaar reisde... dan had je bijna niet in de gaten dat je langs Zaandam kwam. Het was een stop als alle anderen. Niets om je boek of smartphone voor opzij te leggen. Maar dat is nu wel anders. In Zaandam, daar moet je eruit... Want wat zijn dat nou voor kleurige gebouwen die ineens in de stad staan? Ga de toeristen achterna en bezoek na de Zaanse Schans ook het stadscentrum van Zandam. Want daar ligt het Hollandse erfgoed van de toekomst. En laat je dan rondleiden door deze reportage van Colette van Unen. Ik was al lang niet meer in Zandam geweest. En ik had wel iets gehoord over Soeters en uitvergrote Zaanse huisjes. Maar nou, ik kom hier uit de parkeergarage. Ik weet echt niet wat ik zie. Het grachtje, wat vroeger een gedempte gracht was, is weer water geworden. Daaroverheen zijn bruggetjes gebouwd. Hier en daar een oud of oud-aandoend Zaans huisje. Maar als ik naar links kijk, een enorme waterval met daarnaast een roltrap. En daarboven, nou Zaanse huisjes op elkaar gestapeld, zo hoog als je kunt kijken. Links een hotel en rechts helemaal naar achteren. Het stadhuis. Je ziet, we hebben hier allemaal andere bruggetjes. We hebben heel veel verschillende bruggetjes. En we hebben langs die gracht, je ziet dat die gracht ook een beetje een knikje heeft. We hebben een aantal historische Zaanse huisjes gebouwd. Dat zijn paviljoens waar je een ijsko kunt kopen of een, uh, of een kop koffie. Sjoerd Soeters heeft het ontworpen. Er zit een groene oever aan de noordkant, waardoor je daar ook een beetje in het gras kunt zitten als je dat zou willen. Die ligt iets hoger, zodat de honden er niet makkelijk op gaan. Dus dat levert een zitruintje op waar je ijskool op kunt eten. Zie je, ja. zitten mensen tegenover de febo. Sommigen hebben zich omgedraaid, hebben hun benen over het gras gedaan. Zitten er twee kraaien daar bij de voet van een boompje op het grasveldje. Kortom, het is een geschikte biotoop. Ja. We staan nu op de hoek van, uh, van de CNA. En het nieuwe ontdempte grachtje. En hier kun je dus echt zien hoe het was en hoe het is. Want ja. als ik hier die straat in kijk, dan denk ik, oh ja, alles grauw en grijs en saai. En is zoals je het overal hebt, ook in andere steden. En het leuke is dat nu allerlei winkels een nieuwe gevel willen. Die willen gewoon een Zaanse gevel. We zijn in de hal van het stadhuis van Zaandam. Nou, kijk, dit hele plan in Zoandam gaat over contact tussen mensen. Dat je uit de gebouwen naar de openbare ruimte kijkt, dat je uit de openbare ruimte naar de gebouwen kijkt. En dat die gebouwen zodanig vorm hebben dat iedereen denkt, ja, dit is van ons. Ik ben hier in, in de zaan. Uh... Tulpjes in rood-wit-blauw? Een houd paaltje. paaltje van beton. Jongen, jongen, jongen, jongen. Het is wel weer over de top, hè, meneer Soeters. We hebben een hele slechte aannemer gehad. En overal waar we een bouwfout hebben, ja. hebben we een oranje blokje gemaakt. Dus dat zijn allemaal bouwfouten. Echt, en ook dat is een bouwfout, maar daar heb ik maar een console, een sokkel van gemaakt. Echt waar? De Zaan is eigenlijk het eerste industriegebied ter wereld. Oh. Daar stonden langs de Zaan ergens tussen de 1100 en 1500 windmolens... Kun je je voorstellen? 1500 windmolens. Dat waren industriewindmolens. Daar konden ze machinaal hout mee zagen. En omdat de gilden in Amsterdam het machinaal hout zagen verboden... kreeg Zaanstad, of de Zaan, daarmee een enorme voorsprong. En werd eigenlijk werd alle planken voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie werden hier gezaagd. En er werden hier ook aan de lopende band schepen gebouwd. En toen Napoleon hier kwam... toen deed hij de opmerking, toen zag hij die... 1100 of 1500 windmolens staan aan die prachtige rivier de Zaan. En die maakte de opmerking... C'est sans pareil. Er is geen gelijke. Dit had hij nog nooit ergens aanschouwd. Dus wij hebben geprobeerd die rijke Zaanse geschiedenis... terug te laten komen in het stedenbouwkundig plan, wat Inverdan heet... En dit stadhuis bestaat uit een aantal huizen, werkhuizen... die in feite tussen het spoor en de provinciale weg liggen... met daaronder een busstation. En die hebben allemaal verschillende frontgevels, fronten. De beroemde valse front, de valse gevel van het Zaanse huis... is eigenlijk hetzelfde als de voorgevels van de gracht. Die steken eigenlijk boven de bouw uit. Het zijn een soort maskers eigenlijk naar de openbare ruimte. En in de Zaan... Zijn die gevels twee planken dik? Dus super vast en super dun masker eigenlijk. En zoals de 17e, 18e Eeuwse Zaanse huizen gebaseerd zijn op Rococo of op Louis XIV-achtige architectuur. Ja, toen heb ik gezegd, nou, die dunne maskers gaan we hier weer maken. En wij baseren ze nu op wereldberoemde hedendaagse architecten. Wat leuk, want je denkt inderdaad... Oh, Zaanse huisjes, maar dan heel groot. Ja, Nee, maar dat is niet zo. Het is natuurlijk nog iets ingewikkelder dan ja, dat. Veel ingewikkelder, ja. Zullen we daar? Ja. En wat vinden de bewoners zelf nou van het nieuwe Zaandam? Het is zo apart. Die groene kleuren. Donkergroen met heldere groen door elkaar. Ik vind het wel mooi... Ik vind het wel mooi. Ik vind het er wel mooi uitzien, die grachten zo. Ja. Ja. Grachten zijn gezellig. Vroeger was het dicht, hè? was helemaal straten? Ja, er zaten allemaal winkeltjes uh, in het midden. Volgens de architect die het allemaal heeft verbouwd zag het er echt niet uit vroeger. was Het heel erg lelijk. Klopt dat? Ja, een paar jaar geleden wel. En je had hier een McDonald's en zo. Het was wel wat meer vervallen. Ja. Dus dit ziet er wel mooi uit, ja. En dat groen? En dat groen? Ja, dat is Saanse hè. Een beetje Saanse schans. Uh. En net als het hotel. Ja. Het is echt wel apart. Je hoort verschillende verhalen. De een vindt het mooi en de ander niet. Ja. Maar ja, dat hou je. Jij vindt het mooi. Ik vind het wel mooi. Ja. Ja. Het trekt ook toeristen. Dus dat is alleen maar goed, denk ik, voor hier. Jij moet op zaterdag. Dan uh, lig je wel dubbel van alle Japanners uh, die foto's staan te maken. Dus ja, ik denk wel dat het... Uh, ze werk doet. Dat was volgens mij het doel ook om een stukje toerisme van Amsterdam hierheen te halen. Dus dat is geluk. Suzanne Mulder is kunsthistorica. En met jou wil ik het graag even hebben over Zaandam. Hoe bijzonder is dat als je het vergelijkt met andere steden? Hoe bijzonder of hoe uniek is het dan? Ik denk dat, uh, dat het, uh, Saandam, uh, het nieuwe centrum van Zaandam wel heel opzienbarend is in Nederland. Hè? Uh, architecten hier in Nederland uh, zijn heel erg gehecht aan uh, modernistische, moderne, eerlijke, functionele architectuur. En zodra het ook maar uh, uh, verhalend wordt of letterlijk wordt... is het al snel, uh, wordt het afgedaan als uh, Disney-architectuur of uh, Madurodam of nep. Hè? Het is nep, mm -hmm. het is niet echt... En dat is ook zo, want het zijn gewoon façades, dunne uh, houten platen die tegen gevels zijn geplakt. Ja maar, je, ja, maar zo zitten ook de echte oude Zaanse architectuur in elkaar. Dat is eigenlijk ook al gevelarchitectuur trouwens. Ja. Ik vind het vooral ook stedenbouwkundig heel erg interessant. Infrastructuur zit er heel knap in. Hè? Hoe, hoe het uh, verbonden is aan het station en aan de treinbaan. En uh, hoe parkeerplaatsen zijn verwerkt. Dat, dat is ook stedenbouwkundig heel toch heel knap. Ja. Want voetgangersgebied loopt over de, de grote weg heen. Ja. Waardoor je helemaal niet in de gaten hebt dat je over zo'n grote verkeersader ja. heen ja. loopt. Ja. ja, nou dat vind ik heel interessant. Ik vind ik heel knap. Dus, dus in die zin is het een, over, oh, het is een traditionalistisch plan. Maar ik denk juist dat het een hypermodern uh, plan is. Hè. Hoe je enerzijds die kleinschaligheid van die Zaanse huisjes weet te combineren met al die. Uh, ...hedendaagse grootschalige functies. Dat vind ik heel erg knap. Wij moeten hier een brug maken. En die brug hebben we gemaakt... ...door in feite die brug niet kaal over de weg en over het spoor te leggen... ...maar door die brug permanent te begeleiden met levende functies. Ja. Dus daar zitten de banketingzalen van het hotel boven de openbare weg. Daar komen winkeltjes. Dus je gaat straks niet meer dit gebouw in... maar er komt een route om dit gebouw heen. Dat grijze gebouw slopen we. Daar komen winkeltjes die bij het spoor horen. En dan kun je met fietsers en voetgangers kun je geleidelijk omhoog. Aan die kant en aan die kant. Ja. En het voelt inderdaad nou totaal niet als brug... omdat je die huisjes eraan hebt, hè? Dat is de truc. Ja... ja. Vroeger zag het er zo uit. Kijk, Dit is genomen van daar beneden. Dan zie je een parkeergarage, die hebben we gesloopt. Dan zie je een trefpunt, waarin McDonald's enzovoort zat, hebben we gesloopt. Dan zie je een dunne brug, waarmee je over, het spoor, over, over de Provinciale Weg ging en hier het station inging. Alles wat je daar ziet, hebben we inmiddels gesloopt. Dag meneer. Dat is een raadslid van een, van een absoluut onmogelijke oppositiepartij. Ik heb nog nooit zo'n opportunist gezien. Oh echt, ja. die het je volledig onmogelijk heeft proberen ja, te heeft, maken hier. Die heeft altijd tegengestemd. Oh, en ja. nu hult hij natuurlijk mee en zegt hij. Ja, nee, het is. Het is een slijmbal van de boos. Ja. Je moet nogal lef hebben natuurlijk om. Um in zo'n stad als Zaandam het hele centrum overhoop te gooien... en er gewoon uh, nieuwe Zaanse huisjes neer te zetten. En dan ja. niet zomaar Zaanse huisjes, maar gestapeld. En daar dan het stadhuis en uh, een, uh, een, een hotel in te maken. Nou, En wie had er zoveel lef in de jaren 90 tot 2006? Nel Kroeze van het CDA, toen wethouder. Herinnert u zich nog het moment dat Sjoerd Soeters met die plannen kwam om hier gewoon een aantal Zaanse huisjes op elkaar te stapelen. Ja, dat moment, dat herinner ik me heel goed. De eerste reactie was, oh, mijn hemel, moet ik daarmee naar de raad? Maar uh, ja, dat eigenlijk met een uur veranderde je mening. Ja, hier, dit ruikt naar onze historie, dit is, dit is geweldig. En toen stond u daar voor de raad, met uw plan? Met zijn plan. Ja. En wat waren de reacties? Nou, Sjoerd Soeters presenteerde het zelf... Uh, en die reacties die waren natuurlijk heel verschillend. En uh, ja, bepaald bepaalt niet al, allemaal even positief. Want wat maar. werd er gezegd? Nou oh ja, te, te gewaagd, uh, te prestigieus, uh, te groot, te massaal. Maar uh, Jules Soeters heeft het geweld, op een geweldige manier gepresenteerd. Met ook alle plus en min ook eerlijk in beeld brengen. Uh, dit project Stadhuis is tot stand gekomen zonder bezwaarschriften. Nou, dat komt dus aan het niet wel voor. <laughs> nee. En het is echt, ik denk wel, het meest aparte stadhuis van heel Nederland. En wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? Hoe wordt het nu uh, ja, ervaren, dit nieuwe centrum? Nou, dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Dat is het meest dankbare wat je kan bedenken. Uh, er is natuurlijk alle, over alle ontwikkelingen heel veel gesproken, geschreven... Weerstand geweest uh, en nu het klaar is, zijn er toch mensen die eerder tegen je gezegd hebben: Nou, uh, alles wat jullie investeren in dat centrum, uh, dat, dat wordt, het wordt nooit wat. En die zeggen nu, heel veel tenminste, van: Het is toch echt heel mooi geworden hoor. Het is toch wel een plaatje. Uh, en er zijn ook mensen die van buitenaf naar onze stad komen om dat te zien. Architecten, organisaties en, en, en bouwend Nederland en noem alles maar op. En er zullen altijd tegenstanders blijven. Natuurlijk ook als het gaat om het financiële plaatje in deze moeilijke periode. En dat is logisch. Ik vind dat mensen kritiek moeten kunnen hebben. Maar... Het verstomt, zag je zo wel. En dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen. Grote Zaanse huisjes, het Hollandse erfgoed van de toekomst. In een reportage van Colette van Hune.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 Someone's looking for a lead And It it's duty to a king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 Albert Palmer, every kind of people. Vara, de de wereldontvanger. Willem Frankzennoot, goedemorgen. Naar Australië ga je vandaag. Naar de Hunter Valley. Die ligt in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. Dat is een vallei die zo groot is ongeveer als, als half Nederland. Dat gebied dat staat bekend om zijn, zijn groene heuvels, uitgestrekte wijngaarden. Er komen heel veel wijnen vandaan. Graasgeweide met koeien en schapen. Vol bloed paarden van wereldklasse. Maar er zit daar ook heel veel steenkool in de grond. En die steenkool wordt sinds een jaar of dertig gewonnen in open mijngroeven... Uh, en omringd door drie van zulke enorme groeves, ligt Boga. Dat is een klein dorpje, er wonen 350 inwoners. En daar merken ze wel het een en ander van die steenkolenindustrie. Oh, in de kolenmijnen wordt dag en nacht doorgewerkt. Nou, dit is wat ze zo ongeveer horen: de uh, draglines die graven de kolen af, de rijden daar zware kiepwagens, goederen, treinen rijden af en aan. En Daniel, he, Danielle Hansen, zij woont in het dorpje Boga met haar gezin. En ja, zij hebben daar uh, sinds een jaar of 7, 8 hebben ze er erg veel last van. Vooral last van het geluid dat door die mijnbouw wordt geproduceerd. Het is laag frequent geluid en het gaat dwars door muren en door haar ho hoofdkussen heen. It's a huge issue. En de low frequency which they, they're not accountable for. Is wat will send you crazy. Vibrates through your pillow and your walls. And when the twins were like three. One of them used to wake up. One, two o'clock in the like morning. The dinosaurs are out there. And I never knew what they were talking about. Really, the dragline sounds like a dinosaur. Ja, ze Danielle Henson. Ze vertelt dat ze heel slecht slaapt. Vaak wordt ze s'nachts wakker door, door de herrie. Dat geldt ook voor haar jonge kinderen. Ze vertelt over een van haar kinderen werd dan heel vaak gillend wakker. S'nachts help, help. Er lopen dinosaurussen rond. En inderdaad zegt Henson zelf. Die draglines van de kolenmijn. Die ja... Het Geluid dat klinkt als dinosaurus, dus ze vinden het echt gekmakend. Zou verhuizen een optie zijn voor haar? Nou, kijk, de, de toekomst van het dorp is nogal onzeker. Die, de grootste mijn daar in de buurt, dat is de, de Mount Thorley Workworth. Jaarlijks wordt daar 10 miljoen. Uh, Ton Steenkool wordt daar opgegraven. Die kolenmijn die ligt nu nog 6 kilometer buiten het dorp. En de, de eigenaar van Rio Tinto die zou de groeven het liefst uitbreiden... tot dichter bij het dorp, 2,5 kilometer. Ja, en zie dan die huis nog maar eens te verkopen voor een, voor een behoorlijke prijs. En bovendien, veel inwoners van Bulga willen helemaal niet vertrekken. Stuart Mitchell bijvoorbeeld. Hij is van een lokale actiegroep die zich verzet tegen de uitbreiding van de mijn. Mijn ancestors was de eerste white settler in Bulga in 1825. Het is mijn ...to try and protect the, the local area from this intrusion. We want to keep the... Um, we certainly want to keep the village intact. Ja, de familie van Stuart Mitchell... Die, ...die behoorde in 1825 tot de eerste kolonisten die daar aankwamen, Eigenlijk de grondleggers van, uh, van Bogen. Ja, die familie is generatie op generatie in, in dat dorp blijven wonen. Deze man die voelt het als zijn plicht om dat dorp en om die omgeving te beschermen. En, uh, een paar naburige dorpen die zijn al letterlijk opgeslokt. Die zijn uh, echt... Uh, ja, eigenlijk door die mijnen zijn ze... Zijn, ja, echt opgeslokt, helemaal compleet verdwenen. Uh, die, die, die mijnen... die, die, deiden, die deiden steeds verder uit. En Bulga verzet zich daartegen. En moet je je voorstellen, dat is een piepklein dorpje... dat het opneemt tegen een van de grootste... mijnbouwbedrijven in de wereld. Rio Tinto. 70.000 werknemers, waarvan... het de, uh, 1.300 werken in die mijn daar verderop. En 350 in het dorpje, voor de goede orde. Goede ja. uh, David tegen Goliath is het een beetje. Maakt het dorp enige kans? Of is het gewoon een verloren strijd? Nou, ze, ze leken compleet kansloos. Uh, uh, Rio Tinto kreeg vorig jaar toestemming van de regering... van, van de deelstaat Nieuw zuid weels om de mijn uit te breiden. En daarbij zou ook een uniek uh, natuurgebied zou worden afgegraven. Daar liggen prehistorische zandduinen. En dat is nu nog een soort van buffer tussen de mijn en het dorpje... dat wat geluid en uh, fijnstof tegenhoudt. Nou, dat dat zou verdwijnen, en dat dat zou verdwijnen, het schenden van die belofte, dat was voor de, de inwoners van Boga de Druppel. Zij stapten naar de rechter en van tevoren gaf niemand het dorpje een kans. Ja, Rio Tinto heeft het geld. Ze kunnen natuurlijk hele teams met advocaten, met consultants kunnen ze inhuren. Ze hebben ook nog eens steun van de regering. En toch wonnen die dorpsbewoners die rechtszaak. En de rechter die maakte in april gehakt van alle argumenten van Rio Tinto. En de rechter liet dat sociale, maatschappelijke belang van die dorpsbewoners zwaarder wegen dan het economisch belang van Rio Tinto. Dat was een historische uitspraak in Australië. En de top Man van Rio Tinto, Sam Welsh, die was not amused. A recent decision by the New South Wales Land and Environment Court to overturn our approval to extend our Mount Thorley Warthwork mine. Is Volgens Walsh wordt de toekomst van een Australisch bedrijf... door deze rechterlijke uitspraak potentieel bedreigd. Want dit is dus eigenlijk gezegd van... daar zouden dus werknemers hun baan kunnen verliezen. Zijn bedrijf zegt hij dat was vijf jaar bezig met het rondkrijgen... van alle vergunningen om precies te voldoen aan alle eisen. Ja, en dan wordt al dat werk ongedaan gemaakt... door ja, een relatief klein aantal Australiërs. En laat deze meneer Walsh het over zijn kant gaan. Um, gaat zijn bedrijf Rio Tinto die uitspraak nog aanvechten? Ja, zij gaan absoluut in Hoge beroep. Dat dient volgende week in, uh, in Sydney. Dat, dat doet Rio Tinto trouwens samen met uh, de regering van Nieuw-Zuid-Wales. Van zij gaan samen in beroep tegen die uitspraak en zij claimen allebei dat het economisch profijt van die uitbreiding voor de regio bijna 11 miljard euro bedraagt en duizenden banen zal opleveren. Nou dat is sterk overdreven, vond de rechter in april. Maar stel hè, dat uh, Rio Tinto dan in hoger beroep weer een niet krijgt van de rechter. Uh, is Balga dan definitief gered? Nou, niet per se. Ze kunnen, ze, nee, ze kunnen zeker niet rustig, uh, rustig gaan slapen. Want de regering van Nieuw-Zuid-Wils ja, heeft, uh, heeft een reddingsboei... klaarligger voor Rio Tinto en ook voor andere mijnbouwbedrijven. Vorige week is een wetsvoorstel gepresenteerd... waardoor het economisch belang in dit soort zaken... voortaan veel zwaarder zal wegen dan belangen van lokale bewoners. Dus mocht Rio Tinto verliezen, dan kunnen ze een, een nieuwe aanvraag indienen... Um, voor die uitbreiding. En geen rechter die Bulga dan nog kan redden. Dat vreest deze dorpsbewoner en activist John Cray... En hij hij is woedend op de zet van de regering. Maar this is audacious, this is incredible. This gives them an open door. The, the critical thing is that if there's a significant mineral resource, uh, then they are going to get it through and helped along by the government of the day. It's a disgrace. Ja, een schandaal vindt John Gray. Als een buitenlandse investeerder zoals Rio Tinto in Australië grondstoffen wil delven, dan zullen ze het krijgen op de, de deur die staat blijkbaar open. Allemaal geholpen door de regering. Dankjewel, Willem Frank de Noot. En het mooie weer is dan wel terug. Toch is er best wel wat de moeite waard hoor, op televisie vanavond. Het antwoord bijvoorbeeld op de vraag waarom scheermesjes zo duur zijn. Dat wordt om vijf over half negen gegeven in het programma De Rekenkamer op Nederland 3. En voor de liefhebber, en dat zijn er best veel, Hard of Cold. Ja, en de liefhebbers herkennen dit natuurlijk. Hè. Het is een uh, muziekfilm ook uit 2006 over Neil Young. Met daarin beelden van een concert in Nashville. En interviews met echtgenoten Peggy Young en zangeres Emmylou Harris. Te zien op BBC 2. Tot zover de Gids FM. Straks op Radio 1 Lunch met Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. Opstarten, groeien, succesvol worden...